Maar dat geeft niet. Maar uh, als we het toch over beesten hebben... Nee hoor, sorry. Uh, haring. Niet, niet, Ik kijk naar jou. Aan de, aan de overkant bij ons is aangeschoven huig Molen, En zo bedoelde ik het niet huig. Ik bedoelde de <lacht> haring. <Nee, nee>, nee. Houdt <lacht> oh, uh, schoon de kleren aan. Ja, ja zeker, daarom. Zeker. Ja. Het is uh, tien jaar uh, haring, haringhappen ja, bij Talassa. Daar gaat hij iets over vertellen. En daarna krijgen we iets te horen over het project Entree Zandvoort. Michel Krolla gaat dat dus doen. De mensen achter de ondernemer hebben wij. En dat is Mike Aardewerk van Krooncafé XL. En dan is het nieuws. En na het nieuws komt Freek Veldwitsch als man achter de politicus.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 Het programma inderdaad voor de komende... Nou, oh, ja, of... van verleden jaar. Oh, nou, <laughs> ja, dat maakt niet uit. Het stond er namelijk niet bij. Ik heb 2014 gezocht, maar misschien dat je er dan even kunt vertellen hoe het programma... Nou, ik heb een ja. heel mooi folder hier voor me leggen. En de jongens hebben gemeend om mij op de koffer te moeten zetten. Maar wat ik wel leuk vind, is dat ik daar een hele mooie zeewolf in mijn hand heb. Ja. ja. Uh, een, een van de dingen die we onder andere doen met de combinatie van leveranciers...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 Maar het kost zo'n ding? Nee. Ja, nou zo'n ding kost 3500 euro. Zo. Maar goed, uh, ja, we gaan ervoor. Want we we, heb, we uh, hebben een hele reeks dingen waar de mensen. Dus, het uh, om geld uh, te ja. doen. Ik zag ook uh, dat je uh, de, de vis, het gewicht van de vis mocht raaien. Uh, ja. Eerst doneren, dan raaien en liefst 3500 keer. Nou, nee, ik, iedereen ik, uh, die kan een, uh, het gewicht raaien van een weger. En een weger is een grote tarbot. Nou, en dan doen we een klein, een klein tarbotje erbij.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 Ja, dat is echt op oh, alles erop en eraan. Hè. En het leuke ah, ja, daarvan is... Het. En het is een hele dag uit. Twee lichtbedjes, uh, een manstoel, een lunch. Dus je wordt echt verwend hier. hele ja, 's Ja, s'avonds nog een mooi diner. En waar je ook woont in Nederland, wij je brengen je thuis. thuis, thuis. Gebracht. Of, of bij mijn kameraad Leo van Blankenbil, Pension Blankenbil, krijg je daar voor twee personen een appartement. <laughs> Als die klaar is met het net schoonmaken, want ik zag hem vlees. bezig ja, net. Ja, maar dat doen we nog steeds saampjes, hè? Dus je bent vanmorgen nog geweest? Nee, nee, nee. Oh, dat alleen met laag water. Oh, oké. Okay.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 En je bent twee maanden verder. Dan is het een volle haring. Dan heeft hij gepaaid. Dat is toch gebeurd. En dan wordt de volle haring. Nee. En die haring, als die weer gevangen wordt. Die is onder andere geschikt, wat jij nou net noemt. Dan gaan ze, die gaan ze weer als bakbokken. Hè.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 En hij blijft er niks meer in het bakje zitten. Dus het is ook nog zo dat je uh, van de maagdelijke naar de haring dat je daar ook je product naar af, afstemt. Ja, precies. Dat, dat kan dan niet anders. Nee, dan ja, dan ga, ja, en dan ja. ga ja. je ze roken, dan ga ja. je ze bakken okay. en dat soort dingen. En het is nou, cultuur bepaald welk land, uh, hoe, hoe je ze eet. Hier doen we het een rauw. Maar het is dat, niet rauw. Nee, het is niet rauw. Maar goed, in Duitsland hebben ze toch zoiets van, uh, oeh, dat <laughs> vinden we helemaal drie keer niks. Dan gaan we eens opvoeden.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 Waanzinnig leuk en leuk. trots. Ja, te prachtig. Nou, dus als je binnenkort de tent uitgebonzoerd wordt... omdat de kinderen het overnemen... kun je altijd nog bij Bram gaan werken. Duurt niet zo lang meer, <laughs> hoor. Ja, ja. Duurt niet zo lang meer. <laughs> Daar hou ik jan aan. Want... Uh, uh, jouw moeder...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 Rolling Stones. En dat ook omdat zij in Nederland zijn en optreden bij Pinkpop van weekend. Ja, en ik zag vanmorgen inderdaad dat zij een riant onderkomen hebben en dat een daarvan een.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 Ik ben projectleider bij de gemeente Zandvoort en ik werk aan een aantal gebieden die ontwikkeld worden al een tijdje langs de kust. Dus het gebied bij het Hotel, Palace Hotel en bij het Casino, het Badhuisplein. Oké, okay. en we gaan het hebben over het stukje bij, bij Palace, de entree van Zandvoort. Uh, daar is vrij veel geld vrijgekomen om daar wat aan te doen.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 ook een soort logica in die route te maken, zodat mensen als vanzelf, als ware over een rode loper, over een tapijt van het station naar het strand kunnen lopen. Dat heb ik ook in die tijd voorgesteld uh, voetjes neer te leggen.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 kan ik parkeren maar goed als je op dat plein bent en je wilt doorlopen naar de, de Koper wel, uh, wat, wat is het idee daaraan? Eigenlijk, uh, de, je zou zeggen, de grote lijnachtige plan is, uh, als ik het zo mag noemen, het, het tapijt uitrollen. Dus uh, dat zie je ook in andere steden, bijvoorbeeld in Amsterdam, in Haarlem, de Rode Loper, Rode Loper, dat je één goede bestrating krijgt. En we willen niet weer een heel nieuw bestratingsmateriaal toevoegen, maar ook zoeken en kijken wat ligt er al in Zandvoort en kunnen we dat gewoon uh, toepassen. Anderzijds willen we die route ook markeren met bijvoorbeeld bijzondere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 van Bouwens spelletjes naar de flat die er staat Ja, de Venema flat de Dat stuk gaat er dan tussenuit Zou je denken?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 initiatieven ja. dingen te onderzoeken. Wat van groen ja. doet het? En we proberen het ook in samenhang met nou, mensen uit, uit het dorp te doen. Mensen die daar in de flat wonen. Ja. Er worden nu ook groenten verbouwd om te kijken van, nou, wat kan je daar nou allemaal doen op die plek in de toekomst. Ja, dus het slopen is, uh, hoort nog bij fase 2 zeg maar. Alvast voordat de werkelijke uitvoering gaat beginnen, wordt er nog meer gesloopt. Uh, uiteindelijk uh, proberen we die verbinding te maken. Dus er zijn een aantal uh, van de passagepanden zoals die in, in het uitvoeringsprogramma staan. Waarvan we uh, voorzien dat die weggaan uh, aan, aan, de, aan de voorkant. En weet, maar, weten die mensen dat ook? Die mensen uh, weten dat. Ja, omdat uh, ik ja? namelijk daar op een gegeven moment met iemand sprak. Ik zei, goh, um, uh, moet jij weg? En toen zei ze, hè?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 Dat zou de, kunnen. De, de, de uh, nou, bij, bij deze nodig ik iedereen uit. Uh, als die uh, denkt: hé, hey, ik, uh, ik, ik ben gemist om zich uh, te melden bij ja, de gemeente, dan nemen wij contact op. Het, het, het plan is al vastgesteld, maar er moeten nog. Uh, het is een soort een grote lijnenplan. Maar er zal ook bijvoorbeeld nog een uitwerking van het bestemmingsplan moeten komen. Omdat dat deel, uh, het Pallasgebied en omgeving, is destijds vernietigd in het uh, bestemmingsplan boulevard. Ja. Dus er zullen zo zo nog vervolgstappen ja. en ook uh, nou, momenten van inspraak bijvoorbeeld over dat bestemmingsplan komen. Het, het feitelijke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 Rustige van Alana Maals. Black Velvet. Tegenover ons zit Mike Aderwerk. Hij zegt, Ik weet niks en ik doe niks, maar uh, het gaat over jou, Mike. Mike Aardenwerk van de Café XL aan de uh, Kerkplein. Kerkplein, 8, ja. Het is nog een straat. Nee, ja? Ja, ja, het is, uh, ziet er net uit: dus een en En. Uh...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 Ik hoor helemaal geen Haagse accent. Nee, dat klopt. Dat, klopt. Ja, dat zou vast wel kunnen als u. Ik het denk uh, na vier uur uh, verkast naar Amsterdam. Oh, moeder heel... is daar toevallig voor Dat was al heel snel. Ja. <laughs> dus we woonden eigenlijk in Amsterdam. En uh, op vierjarige leeftijd ben ik naar Zomervond gekomen. Mijn ouders kwamen hier al uh, lampje als toerist of wat gast. <kijf> Huurden hier altijd. En toen zijn we komen wonen in de Marenstraat. Naderhand hebben mijn ouders Bellet al uh, overgenomen begonnen. Ja?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 In de discotheek Chin Chin. Bij het Keur nog, de oude eigenaar. Daar heb ik drie eigenaren mee. Zijn vrouw gemaakt. was eigenlijk... Uh, die, die zat daar vaak in zijn vrouw, toch? Ja, had, nana. Had die, had, uh, nana. Wat nu de bestier uh, werd. Nou, dat weet ik niet. Dat ja, weet... Er waren twee. Chin Chin en, Keur. Ja? en jij Keur. Van allebei was uh, het. Ja. ja. En jij hebt bij Chin, Chin gewerkt? Ik heb bij Chin Chin gewerkt. Uh, onder leiding van... Ja, Nana, nana had ermee te maken, uiteraard. Was je vrouw. Ja.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 Uh, zij was 18, heel jong. Woonde hier zomers op het strand op Helios. Kwam Helios. uit Purmerend, ja. geboren te Amsterdam. En toen ben ik er eigenlijk met mijn 22ste ingedoken. Eerst met een compagnon, zo rond een jaar samen En Toen vond ik het verstandig om zelf verder te gaan. Daar hebben we 18 jaar met plezier ingezeten. Je moet het eigenlijk altijd met plezier doen. Je hebt wel dagen ja. dat je geen zin hebt.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 Vaste klanten, dat heeft elk café, elk ja. restaurant. Maar je hebt heel veel patiënten. En in het wapen heb je geen patiënten. En dat is wat ik zeg, dat het net niet per Zandvoort hoort. was het wel een mooi plein is het een mooi café. Die je ook ja. een mooi café. Heel mooi. Hoe lang heb je dat gedaan? Zes jaar. Zes jaar. Ja. En daarna ging. Uh, uh... Toen heb ik zes jaar bij de KLM gewerkt. Ja. Nou, je springt van de ene tak op de andere sport. Nou ja, ik heb eerst een paar maanden niks gedaan. Maar je bent uh, jong om te stoppen. Dat kan tegenwoordig niet. En gewoon een beetje de kat in de boom gekeken. Wat wil je? Wat kan je? Toen ben ik bij elkaar alleen maar terecht Met plezier ook gewerkt. Wat heb je daar gedaan? Ik ben begonnen bij de beveiliging en naderhand bij de bagage. Met plezier gedaan. En mijn zoon werkte in Dansee, Max Aderwerk. En die had wel in de gaten. Die kreeg te horen dat Scherz de mee ging stoppen. En ik had goede contacten met de groots Nog. En toen heb ik op een gegeven moment de Grols gebeld. En daar hebben we een gesprek over gehad. Over dus wat nu kanker VXL is. Van, is er mogelijkheid om te koop? Nou, die mogelijkheid was van hun kant. Want hun waren erg gek dat er een familie in kwam. Dus, dus mijn zoon, mevrouw het, en ik. Het pand was van Groos? Uh, ja, nog steeds. Nog steeds. Oké. Okay. Ja. Dus jullie erin?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 Hebben we nu echt, wat bij ons heel belangrijk is, het hotel gemaakt. Want er zitten tien kamers boven. En die hebben we dus brandweertechnische orde gemaakt. Die hebben we dus vriendelijk gemaakt. Ja, een beetje repetitief. En ja, het ziet er nu keurig uit. En we leven eigenlijk van het hotel. En het terras is natuurlijk heel belangrijk. Nee, ja. Maar het is op het hele rijtje daar. Ja, ja want Hoe is is dat, grote uh, terrassen. Uh, terrasse. ja. Die terrassen die, die lopen vol zo uh, gedurende de dag. En dan uh, zwak het weer wat afgaan tussen ja. huis. En s'avonds?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 Ja, dat zou ook leuk zijn, maar dan moet je ook aanlopen, hebben een beetje. Ja, ik denk dat er, als je goed, als je eerlijk bent over Zandvoort, Zandvoort is natuurlijk een schitterende plaats, hè. we hebben duinen, strand, we mm. hebben alles. En uh, we hebben natuurlijk als het zonnetje schijnt zoals vandaag, hebben mega veel uh, mensen die komen. En Svinders moeten we allemaal knoppen, knokken. En dan ja. loopt de s'avond om 7 uur niemand. Echt oh. niemand. Nee, maar als je die, die openingstijden uh, uh, vastzet, dan moet je ook open zijn. Ja. ja. Ook als het niemand.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 Ik heb het